Oplichters hebben de afgelopen euro's buitgemaakt door zich voor te doen als de telefonische helpdesk van een bank, meldt tv-programma Kassa. De fraudeurs misbruikten de telefoonnummers van de banken via spoofingtechniek. techniek Daarbij kan de beller zelf het nummer kiezen dat de ontvanger op zijn scherm te zien krijgt. Zo lijkt het alsof de bank belt. En zo wist de criminele slachtoffers te overtuigen geld over te maken. Soms tienduizenden euro's. Van de grote banken is volgens Kassa alleen de Rabobank bereid de schade te vergoeden.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 En 106.9.